5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Obama waarschuwt Iran. VVD's Roermond trekken zich terug van kieslijst. En Golfer Joost Luiten wint KLM open. Het akkoord dat Rusland en de VS hebben gesloten... over vernietiging van de chemische wapenvoorraden van Syrië... moet een les zijn voor Iran, dat zei president Obama... in een interview met Amerikaanse zender ABC. Iran en Westerse landen overleggen al jaren over het omstreden nucleaire programma van Teheran. Het Westen vreest dat Iran een atoombom krijgt en wil dat het land het programma stopt. Obama waarschuwde de machthebbers in Teheran dat het Iraanse nucleaire programma voor de VS zwaarder weegt dan de chemische wapens in Syrië. Obama zei ook dat Iran niet moet denken dat de voorkeur van de VS voor diplomatieke oplossingen betekent dat er sowieso geen militaire actie wordt ondernomen. De lijsttrekker en fractievoorzitter van de VVD in Roermond, Dreet Peters... stelt zich toch niet verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Peters geeft morgenavond een verklaring aan de leden... waarin hij zijn vertrek van de lijst toelicht. Ook andere kandidaten die op de groslijst staan trekken zich terug. Tegenover de NOS wil Peters niet zeggen... of hij zelf aan de verkiezingen meedoet met een nieuwe partij. De VVD in Roermond heeft veel kritiek gekregen... sinds bekend werd dat oud-wethouder Jos van Rij op de groslijst was gezet. De VVD'er wordt verdacht van corruptie. Aan de westkant van de Razende Bol bij Tessel is vermoedelijk een Engelse onderzeeboot gevonden. Het wrak is op sonarbeelden ontdekt door maritiem onderzoeker Hans Eelman. Hij vermoedt dat het schip dateert uit de Eerste Wereldoorlog. De onderzoeker denkt dat het een onderzeeër is die in 1917 na een aanvaring in de omgeving is gezonken. Het wrak ligt op 8 meter diepte en is ongeveer 50 meter lang. Eelman sluit niet uit dat er nog onontplofte torpedo's in het wrak liggen. Bij een verkiezingsbijeenkomst in Dresden van de CDU van bondskanselier Merkel is een kleine cameradroon neergestort. Het toestel van 40 centimeter kwam terecht op het podium. Op twee meter van Merkel, die net een toespraak wilde houden. Van wie de drone is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Op het podium stonden naast Merkel minister van Defensie de Maizière en minister-president Tilly van Sachsen. De bijeenkomst ging na het incident gewoon door. Volgende week zondag zijn er in Duitsland bondskansverkiezingen. Bij een serie bomaanslagen in Irak zijn zeker 48 doden... en ruim 150 gewonden gevallen. Er ontplofte autobommen in zeker zeven steden... waaronder Hilla, Iskandaria en Baghdad. Vooral Shi'iten waren het doelwit. De aanslagen zijn niet opgeëist. Mogelijk zijn ze gepleegd door de Soenitische Islamitische Staat van Irak. Dat is een lokale tak van Al-Qaeda. Dit jaar zijn in Irak zeker 5000 mensen bij aanslagen om het leven gekomen. De nominaties voor de NS Publieksprijs 2013... de grootste publieksprijs voor boeken in Nederland zijn bekendgemaakt. De genomineerden zijn Aan Niemand Vertellen van Simone van der Vlucht... De Vergelding van Jan Brokken, De Voedselzandloper van Chris Verburg... Dit zijn de namen van Tommy Wieringa, Gijp van Michel van Egmond... en Reizen zonder John van Geert Mak. Het publiek kan tot 14 oktober op een van de boeken stemmen. Een dag later wordt de winnaar bekendgemaakt. Golver Joost Luiten heeft in Zandvoort de KLM Open gewonnen. Hij versloeg in een spannende eindstrijd de Spanjaard Miguel Angel Jiménez. De 27-jarige golfer uit Blijswijk... is de eerste Nederlandse winnaar van de KLM Open in tien jaar. Als beloning ontvangt hij 300.000 euro. In de Eredivisie zijn vanmiddag vier wedstrijden gespeeld. Feyenoord leed opnieuw puntenverlies. De Rotterdammers kwamen uit tegen NEC niet verder dan een 3-3-gelijkspel. AZ won thuis met 3-0 van Go uit Eagles. Heerenveen versloeg thuis Groningen met 4-2... En NAC won uit met 5-1 van Rode JC. De wedstrijd Utrecht-RKC begon om half 5. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking. Vanavond regen, een krachtige wind aan zee hard. Vannacht trekt de regen weg, maar morgen zijn er opnieuw buien... met af en toe zon en dan wordt het ongeveer 14 graden. AWB Verkeersinformatie. Files op de A9-Gelkma richting Amstelveen... bij knopend Raasdorp, 2 kilometer. A12, Den Haag-Utrecht, bij knopend Lunette, 2 kilometer. Op de A13, vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij knopend Kleinpolderplein, 4 kilometer. Maar de werkzaamheden op de A15, vanuit Nijmegen naar Gorkum... bij knopend Deil, 2 kilometer. A20, Gouda Hoek van Holland, voor knopend Kleinpolderplein, 2 kilometer en op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen... bij Hogerheide, 2 kilometer. Hof Horneman Bankiers heeft al zeven volstrekt unieke beleggingsfondsen. Daar komt binnenkort een nieuw fonds bij. Een fonds dat belegt in de nieuwe groeimotor van China. Mis de boot niet. Uw vermogen is het waard. Ga naar hofhorneman.nl Hoe maakt u al uw medewerkers gelukkig? Geef een nationale dinercheck van VVV, het lekkerste kerstpakket van Nederland. Valt altijd in de smaak met meer dan 2000 aangesloten restaurants en is onbeperkt geldig. Bestel de nationale dinercheck op dinercheck.nl. Ze kunnen me nog meer vertellen, veel meer. Daarom ben ik Pro VPRO. Ik ben Pro VPRO. Pro VPRO. Ik ben Pro VPRO omdat de VPRO het hele verhaal vertelt. Word ook lid. 1250 p.a. Geef een heerlijke avond uit met de Nationale Dinershek. Kijk op dinershek.nl Heeft u een BMW? Dan weet u wat rijplezier is. Maar hoe behoudt u dit? Daar hebben wij een goed klantenprogramma voor. BMW Privileges. Vele extra's en structureel voordeel op onderhoud. Geldt dat ook voor mij? Ja, ongeacht uw bouwjaar. Word kosteloos lid op bmw.nl en profiteer van bijvoorbeeld een APK en oliebeurt voor slechts 99 euro. BMW maakt rijden geweldig. Kijk voor alle scherpe onderhoudstarieven op bmw.nl en word lid. Welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn. Arman Afsaroglu kijkt voor ons naar FC Utrecht RKC. Utrecht nog steeds op een 1-0 voorsprong... na 35 minuten voetbaldoelpunt van Steve de Ridder. Al na zes minuten gemaakt. In Utrecht is nu ook echt de betere partij deze wedstrijd tegen RKC. En heeft in Steve de Ridder de de gevaarlijkste man van het veld. De Ridder kreeg net uh, nog twee goede kansen... en schoot twee keer kiezelhard op de vuisten van doelman van RKC, Jan Seda. Waardoor het nog altijd 1-0 staat hier... in de wedstrijd tussen Utrecht en RKC Waalwijk. Is er een beslissing gevallen bij Andy Houtkamp... tijdens het nieuws Neptune's Pioniers... Het leek er heel even op toen de tweede honkman van door Neptunus, Benjamin Dille, richting de thuisplaat ging. Maar nu is daar wel de beslissing. Ja, de beslissing is daar. Dille ging nog uit op de thuisplaat. En nu is het Kalian Sams die een honkslag slaat. En op het tweede honk stond Rijnie Legito. Die komt over de thuisplaat. En men is dolgelukkig in Rotterdam. Er wordt feest gevierd op het veld en de hoofddorpers druipen af. Want het is in de tiende inning, de tweede helft van de tiende inning, de beslissing die daar is. De honkslag van Sams zorgt ervoor dat Riley Ligito 2-1 kan scoren... en zo het einde van de wedstrijd heeft uh, bezorgd... voor in het voordeel van Neptunus 2-1 en een 2-0-voorsprong in wedstrijden. Wat een timing, hè? Wat een timing. Um, hoe lang in Timmerman duurt het nog voordat Christopher Horner wordt uh, gehuldigd... als winnaar van de Vuelta? Uh, minder, minder dan een half uur, want we zitten bijna in de laatste 20 kilometer. Christopher Horner zit in het peloton, heeft 141 renners om hem heen. Want er zijn twee koplopers en die zijn bijna onder het spandoek van de laatste 20 kilometer. En die twee koplopers zijn Francisco Javier Aramendia en Alessandro Vanotti. Peloton rijdt daar 35 seconden achteraan. Eerder vanmiddag eindigde Herenveen Ajax in 4-2. Groningen? Groningen? Ja, het, uh, mijn tekst was eventjes weg. Heerenveen oh, Groningen okay. in 4-2. Rustland was 0-1. 0-1 van de velden de strafschop. 1-1 Wildschut. 2-1 Otikba. 2-2 Kapelhof. 3-2 ving Bogason uit een strafschop en 4-2 ving Bogason. Um, er vielen nogal wat kaarten. Rood voor Letchert in de 11e minuut van Groningen. Dijks in de 31e minuut van Heerenveen. En Sherry ging eraf met twee keer geel in de 78e minuut. Knots, knots, knots, gek, zei <lacht> Henk Kok. En niet voor niks. Na afloop praat Jeroen Elsoff over na... met Heerenveen-trainer Marco van Basten. Het, uh, het houdt niet op he, met al die spectaculaire wedstrijden van jullie. Er gebeurt een hoop in uh, het Aberlenstra stadion. Ja, het is wel genieten, hè? even voordat we koel uh, cool gaan analyseren. Het, het is natuurlijk, als je hier naartoe uh, gaat, uh, je gaat met een geweldig gevoel weg. <laughs> nou, dat is inderdaad, het is tot nu toe elke keer wel een uh, enorm spektakel geweest. AZ thuis, Ajax thuis, uh, Heracles de verkeerde kant op, nu weer tegen Groningen. Uh, ja, mensen gaan uh, vol met emotie wel uh, naar huis en... Nou ja, je wil graag natuurlijk toch wat, uh, je wil winnen, je wil goed voetballen, je wil ook spektakel. Nou ja, het voetballen is af en toe uh, voor verbetering vatbaar, maar het spektakel is in ieder geval wel steeds het geval geweest. Ja, ik zou me er ook kunnen uh, van voorstellen dat je er als trainer een paar jaar ouder van wordt, want echt, echt rustig kan je niet zitten langs de zeilen. Nee, dat klopt ja. ja. Ik weet niet of je daar ouder van wordt, het is in ieder geval, je beseft wel dat je leeft. Ja. Ja. Nou, dat is een mooi besef. <laughs> um... Laten we beginnen met, met waar de wedstrijd eigenlijk begint. De rode kaart van, van Ledger. De trainer van Groningen stond hier net. En die zei, ja, zelfs de trainer van de tegenpartij vond het geen rood. Je hebt de beelden ook teruggezien. Wat vond je ervan? Nou, het was een, een fikse tackle. En uh, gezien de wedstrijd, ook in de tiende minuut... vraag je natuurlijk in eerste instantie af waarom je dat doet. Uh, uh, ik denk dat, dat rood zwaar was. Dat klopt ook. Uh, maar ja, zo'n scheidsrechter, die ziet dat in één keer... Hij kwam natuurlijk wel gestrekt bij een in. En uh, hij stond er redelijk dichtbij. Dus ja, het was wel een, een, een onbehoorlijke overtreding. Dat was duidelijk. Zonder dat de jongen, denk ik, uh, uh, zeg maar... Ik was, uh, uh, Luciano wilde blesseren. Uh, het, was, het was wel een beslissing die uh, uiteindelijk best wel zwaar was. En uh, ja, ons uh, duidelijk het voordeel uh, gaf. Maar ja, uiteindelijk is de wedstrijd gaan lopen. En er zijn nog allebei andere dingen gebeurd. Dus het was niet beslissend. Nee, maar de toon wordt wel gezet, ook in het veld. Ja, nou ja, goed. De, het was een, vond ik een echte derby. Waar heel veel gebeurde, waar fixe duels uh, uitgevochten werden. En waar het over en weer ging. En ja, uiteindelijk is zo'n scheidsrechter natuurlijk in al die beslissingen wordt het uh, discutabel. Maar ik vind dat de scheidsrechter overal gewoon een uh, hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Uh, gefloten. En uh, ja, uiteindelijk uh, zijn wij. Ja, aan de goede kant van de streep de wedstrijd uitgestapt. En dat is uiteindelijk waar wij blij mee zijn. Wat blijft voor jou nou het meeste hangen na zo'n ja, spectaculaire dag? Nou, dat het een hele vermoeiende uh, partij was die je gelukkig hebt gewonnen. En uh, de inzet is beloond, maar uh, het ging niet uh, van een laaie dakje. Arman Afzaroglu. 2-0 voor FC Utrecht hier in de wedstrijd tegen RKC. En opnieuw is het de Belgische spits. Steve de Ridder die de goal maakt. Na een verschrikkelijke fout achterin bij RKC van Michael Lamey. Was het de Ridder die de bal kon oppakken. En heel makkelijk kon doorlopen richting Jan Seda. En de bal dan goed zuiver in de verre hoek schoot achter Seda. En zo komt FC Utrecht. 5 minuten voor rust op een 2-0 voorsprong. maken opnieuw Steve de Ridder. all well, right. We gaan naar Armand. Die zit bij Utrecht tegen RKC 2-0. Vlak voor rust is het, hè? Inderdaad, nog anderhalve minuut te spelen voor, uh, voor het rustsignaal. 2-0 de voorsprong voor FC Utrecht. Twee keer een goal van Steve de Ridder. De Belgische spits Utrecht uh, in deze fase van de wedstrijd... veel beter dan RKC Waalwijk. De wedstrijd begon nog wel zo aardig met kansen over en weer. RKC uh, verpruste 3-4 opgelegde kansen via Joachim en Schet... Eigenlijk had RKC gewoon 3-1 voor moeten staan. in die fase van de wedstrijd. Maar, maar na 20 minuten voetbal. was RKC het spoor helemaal bijster. En het is nu ook afgezakt tot een bedenkelijk niveau. En Utrecht is gewoon veel beter dan RKC. En hij staat dus ook terecht op een 2-0 voorsprong. Leukste moment eigenlijk nog. was een minuut of tien geleden. Een doeltrap van utrecht typer Jeroen Verhoeven. die, uh, laten we het netjes zeggen. wat stevig gebouwd is. U kent hem wel. En hij nam een doeltrap. en hij struikelde. En dat vond het publiek in Utrecht hier heel erg grappig. Waarna het pizza-lied, wat uh, kenmerkend is voor Jeroen Verhoeven. nog eens uh, werd ingezet vanaf de tribunes. En er een groot applaus was toen hij die doeltrap wel tot een goed einde wist te brengen. Maar goed, nog een halve minuut te spelen. Tot de rust hier in Galgenwaard. 2-0 de voorsprong voor Utrecht. Nu een vrije trap voor FC Utrecht. Ik denk dat dat de laatste actie gaat zijn in deze eerste helft. Jens Stormstra gaat die vrije bal nemen. Kan die uiteraard worden... Nee, hij wordt daar doorgekopt door een aanvaller. Volgens mij, nee, ik denk dat dat Bulthuis is van FC Utrecht. Maar een goede redding was dat van RKC-doelman Jan Seda. De Tsjechische doelman die sowieso de kans krijgt zich vandaag te onderscheiden voor RKC. Ondanks de twee tegendoel. Hij heeft uh, toch al redding uh, gebracht op een fix aantal kansen van, uh, van FC Utrecht. Ik zag net nog een grote mogelijkheid voor Willem Jansen. Die de bal goed binnenkopte op de handen van Seda. Was dat, dus die kon die bal nog uh, uit de goal halen. En ook Bob Schepers kreeg nog een kans. Maar ook die wist Seda uit de goal te houden. Terwijl arbiter Richard Lietveld nu fluit voor het einde van de eerste helft. Een eerste helft waarin Steve de Ridder, de Belgische spits, twee keer scoorde voor FC Utrecht. En de stand is dus ook op 2-0 staat voor Utrecht tegen RKC. AZ Goad Eagles eindigde naar Rusland van 1-0 in 3-0, 1-0 Aaron Johansson, 2-0 Elm, 3-0 Berghuis. Frank Snoeks in gesprek met Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Ja, ik denk dat wij uh, uh, goed hebben gespeeld. We hebben de tegenstander niet laten voetballen... door vrij vroeg en agressief druk te zetten. Uh, we hebben daaruit in de omschakeling en ook vanuit de opbouw van achteruit... behoorlijk wat uh, mogelijkheden en kansen gecreëerd... En dat je dan maar één goal maakt is wat teleurstellend. En, uh, en, en, dan, en dan blijft uh, go Ahead eigenlijk in de wedstrijd. Terwijl ik qua spelbeeld dat, dat eigenlijk niet, uh, niet had gehoeven. Maar fijn, zo is voetbal. En uh, ik ben blij dat we uiteindelijk toch nog uh, die geruststellende 2-0 en zelfs de 3-0 op de score kregen. krijgen. Want uiteindelijk is denk ik zelfs 3-0 nog geflateerd voor, voor Go Ahead. Uh, het had voor hun veel erger kunnen aflopen. Maar ook zie ik nog in de 89 e minuut een vrije schop voor Go Ahead. Valkenburg achter die bal. En dan denk je, ja, dat is, die gaat daar zijn eigen jongensdroom binnen schieten. Nou ja, Erik heeft een goede trap over zich. Dus dat is ook een heel vervelende positie om een vrije trap tegen te krijgen. Dus dat was ook niet zo goed verdedigd. Maar dat heeft ook met de speelwijze van hun te maken. Die gaan alles of niks spelen. Aan mijn die zetten ze zelfs in de spits neer. Ja, en dan is het duwen, trek over en weer. En ja, dan beslissen ze om een vrije trap te geven. Ja, als je jongens hebt met een goede trap, dan kan dat inderdaad een halve kans zijn. Nou, voor ons gingen die gelukkig aan de verkeerde kant van de paal langs. Dus veel vrolijker dan, dan vandaag heb je dit seizoen nog niet aan wedstrijd gestaan. 3-0 winnen? Nou, ik moet zeggen dat de 3-2 Ajax hier ook wel een, een, een mooie overwinning was hoor. Dat, dat geeft de burg ook altijd wel moed hoor, als je van Ajax wint. Uh, maar het is ook leuk dat het, het 3-0 geworden is. En dat de jongens tot het eind toe uh, er heel hard hebben voor, voor hebben geknokt. Maar ook goed zijn blijven voetballen. En er komen drukke weken aan voor jullie. Dus dit is ook een, een mentale opsteker. Nou, dat is zeker. Ik zat gisteren in de auto. Ik was daar Twente PSV geweest. En uh, dan hoor je de uitslagen en dan kijk je wat er vandaag vanochtend programma is. En dan zie je Feyenoord al uh, spelen tegen NEC. Uh, volgens mij is dat ook gelijk gebleven, 3-3. Nou ja, dan weet je gewoon als je, als je wint thuis uh, van de Ahead Eagles, dan doe je goede zaken. Dat zei Gertjan Verbeek tegen Frank Snoeks. We gaan naar Sebastian Timmerman. Sebastian, worden die sprinters al wat onrustig in die laatste etappe van de Ronde van Spanje? Heel langzaam maar zeker, maar in het peloton moeten ze er ook een beetje de rem erop doen zo nu en dan. Om niet te snel bij de twee koplopers te komen. De twee koplopers gaan de laatste twee ronden in. Nog 11 kilometer en 400 meter tot het einde van deze 68e editie van de Ronde van Spanje. Die voor het eerst gewonnen gaat worden door een Amerikaan, Christopher Horner, Francisco Javier Armendia en Alessandro Vanotti... zijn de twee koplopers van dienst in deze slotetappe over die lange lanen in Madrid. en hier is op 20 seconden onder aanvoering van een van de ploegenoten van Tyler Farrar. Die nog altijd als goede sprinter te boek staat. Maar pas één overwinning boekte dit seizoen. Maar er zijn voor die renners van Garmin die de leiding heeft in het peloton. Daarachter. Drie man van Lampre van de Argentijn. Richezen. Die zat er al een paar keer dichtbij. Maar won ook nog niet. Eigenlijk hebben we maar één echte massasprint gehad in deze ronde van Spanje. En die werd gewonnen door Michael Matthews. En voor de rest werd de massasprint eigenlijk de hele tijd voorkomen door door aanvallen, zoals Stibar, zoals Philippe Gilbert en natuurlijk zoals Bauke Mollema dat afgelopen woensdag deed in de straten van Burgos. Toen wist hij te voorkomen dat 30 man gingen strijden om de streep. Boos Hagen werd toen tweede achter Bauke Mollema. En Boos Hagen is ook een van de favorieten hier straks voor de massasprint in Madrid. De twee koplopers draaien linksom 180 graden terug. Vanotti, morgen wordt hij 33 jaar en de 26-jarige Armendia peloton. Dat gaat nu zo'n beetje linksom draaien, hebben de boel volledig onder controle in de laatste 10,5 kilometer van deze Ronde van Spanje 2013. Heerenveen won vandaag met 4-2 van Groningen. Het begon allemaal met die eerste rode kaart. Die van Groningen speler Letchert in de 1e minuut. Zijn trainer Erwin van der Looij daarover? Nou, ik zie dat hij duidelijk voor de bal gaat. He, je ziet ook dat hij de bal blokkeert en dat hij de bal raakt. En zijn bal rolt ook via zijn bovenbeen. Dus uh, ja, ik vind wel dat, hij een bepaald, uh, uh, dat die tackle gewoon stevig is. En dat hij daar misschien wel een bepaald risico mee neemt. Maar ik denk als je uh, ziet wat er in de wedstrijd gebeurt. en ook de reactie van de, uh, van de tegenstander. denk ik dat je niet moet geven. Daarna uh, gaat hij er vanaf. Uh, groggy, knockout, half. Hoe is het met, uh, met uh, Timo Ledgert? Ja, dat is wel goed. Maar hij is natuurlijk wel aangeslagen. Want hij krijgt de laatste wedstrijd in, uh, een rode kaart en nu weer. Dus uh, dat, is wel, dat is wel pijnlijk. De wedstrijd loopt verder. Uh, en jullie krijgen de kans om zelfs op voorsprong te komen. En op 10 tegen 10. Um, was dat een pak van je hart? Nou, het begon eigenlijk al met 11 tegen 11 dat we een mega kans kregen van, van Kierum Die hem volgens mij zo in kon tikken. Dus de, de opening was voor Heerenveen. Die waren iets, iets in het overwicht. Maar ik vond dat wij de eerste helft, de hele eerste helft, gewoon veel, de betere kans hebben gehad. En ik denk dat we hem daar eigenlijk een goaltje meer hadden bij moeten prikken. Waar gaat het mis naar rust? Ja, volgens mij met persoonlijke fouten. De gelijkmaker was een voorzet en die was redelijk makkelijk weg te koppen zonder enige weerstand. Ja, die wordt rechtstreeks in de voeten van wilschut gekopt en die schiet hem erin. Daarna krijgen we een corner tegen en de keeper komt uit en die zit mis. Ja, dan sta je in één keer van 1-0 voor binnen 10 minuten 2 8 dan Moet ik zeggen dat de ploeg uitstekend reageert. We zijn met een, een leeuwhard hebben we geknokt voor iedere meter. Je maakt 2-2, kom je weer 3-2 achter. En, en op het moment dat je dan denkt dat je 3-3 maakt, dan... En dan speel je eigenlijk maar negen man. En dan blijft het 3-2. Ja, die uh, uh, tweede gele kaart uh, voor Sherry heb je ook teruggezien. Ja. En de afgekeurde goal. Wat, wat is je visie daarop? Ja, ik zie wel dat Sherry een, uh, een beweging met zijn hand maakt. Hè. Dus daar dat ben ik het wel mee eens. Maar dan denk ik, als je dat hebt gezien als scheidsrechter... is er volgens mij maar, maar één mogelijkheid. Dan had je hem of direct rood moeten geven of je had hem niet moeten bestraffen. En ik denk, uh, ja, in mijn optiek had hij hem natuurlijk niet moeten bestraffen. Maar uh, daar, daar zie ik wel dat er wat gebeurt. Ja, uh, nou we zijn even na de wedstrijd, een paar minuten verder, je hebt kunnen afkoelen. Ben je, ben je boos op iets? Ben je boos op de arbitrage? Ben je boos op iets anders? Nee, nee. Ja. Kijk, zo'n wedstrijd loopt zoals die loopt en ik vond dat wij goed in de wedstrijd zaten. En, en natuurlijk ben je boos, maar vooral teleurgesteld. En ik, neem, ik vind ook dat het jammer dat mijn ploeg, dat niet iedereen uh, volledig is kunnen meegaan in het tempo en, en, en de passie die in de wedstrijd zat. Dus uh, een aantal waren heel goed, maar een aantal we hebben ook een aantal fouten gemaakt. En uiteindelijk moet je naar kijken als trainer en, en de arbitrage. Heb je geen invloed op, maar mijn eigen ploeg wel. NEC Feyenoord eindigde vanmiddag in 3-3 na een 1-1 ruststand. Bij Feyenoord viel Jean-Paul Boetius in. Na een langdurige knieblessure kon hij eindelijk weer spelen. De aanvaller was belangrijk met een doelpunt en een assist. Jan Roelufs praat met hem. Is dat dan een droomrentree als je dan meteen scoort? Nee, ja, het zou een droomrentree geweest zijn als ik had gescoord. en Dan zou hij weggaan met drie punten. Maar uiteindelijk had de droom niet zo mooi mogen zijn. Hoe komt dat, denk jij? Nou, het is gewoon uiteindelijk je domineert de hele wedstrijd eigenlijk wel. Uh, je hebt ook goede kansen, je geeft natuurlijk ook een paar kansen weg. Dus uh, uiteindelijk had het ook zomaar dat we op achterstand hadden kunnen staan, had het ook zomaar gekund. Maar ja, het is uh, steeds stilstaande fases. En dat is een uh, ja, bekende verhaal bij ons eigenlijk. Ook als je kijkt naar vorig seizoen, uh, je zou denken dat we dan vooruit zijn aan dit seizoen. Maar uiteindelijk blijven we daar steekjes uh, loslaten. En uh, daar moeten we nog volwassen in worden, heel volwassen zelfs. En hoe word je dan volwassen, Jean Paul? Nou, ik denk dat we moeten de organisatie gewoon goed neerzetten... en eerder van tevoren, ja, gewoon echt van tevoren goed gaan staan. En dat duurt altijd bij ons net iets te lang. Waardoor, ja, als het tegenstander de bal neemt, dat positie positioneel niet goed staat. En ja, dan kom je in de problemen. En ook in het duels moet je volwassen wezen en gewoon harde duel ingaan. En niet, uh, ja, half, half, want dan weet je dat het gewoon fout kan gaan. Het klinkt allemaal heel simpel. Nou, ja, het is, is het ook, maar ja, ook de simpele dingen zijn soms moeilijk. Hoe moeilijk was het voor jou die afgelopen vier, bijna vijf maanden dat je eruit was? En, nou ja, het zijn natuurlijk uh, met name de eerste dagen waarin je echt alles moet laten bezinken. Je ja, had een knieblessure, hè? Is zo, mijn minister was gescheurd. Uiteindelijk moet je de eerste dagen moet alles laten bezinken. Dat is even het moeilijkste gedeelte. Maar ook op het laatst, als je denkt dat je er klaar voor bent... maar je wordt steeds geremd door de medische staf. Omdat ze hebben natuurlijk het beste met je voor... en weten wat jij daarvoor nodig hebt... om uiteindelijk echt die stap richting de minuten te maken. is moeilijk, want je denkt dat je er klaar voor bent. Maar ja, uiteindelijk ben ik nu van de geblesseerde lijst af... en kan ik me nu weer een fitte speler noemen. Hoe lastig was het in de zomer om door te trainen, om door te revalideren? Nou ja, uiteindelijk, uh, je moet je ja, gewoon naar overgeven. De situatie is nou eenmaal zo en ik vond dat het positief in. Ik moest natuurlijk eerder op de club komen, vaak uh, twee of soms drie keer op een dag trainen. En ja, het zwergt veel van jezelf, maar je weet waar je het voor doet. Ik ben natuurlijk nog jong en hopelijk heb ik nog een lange carrière voor me liggen. Dus uiteindelijk die vier maanden ja, moet je gewoon hard je best blijven doen en werken aan je herstel. Dat heb ik gedaan. Prettig toch weer even scoren, hè? Nou ja, ik was er heel blij mee toen, want toen kwam we natuurlijk op voorsprong. Maar achteraf is er natuurlijk de teleurstelling overheers wel. Want we werden natuurlijk aansluiten bij de top. En daar waren, nu waren deze twee extra punten waren daar hard voor nodig. Maar het mag niet zo zijn. Tot zes uur het laatste sportnieuws bij NOS langs de lijn. They'd be hiding and I would lose myself to you And I walk In a sleepless, empty night, dreaming of you, and in those dreams, are still mine. FC Canada is dit, hè? Michael Bublé en Brian Adams, after all. Dit is radio 1. E. Bijna half zes, tijd voor het nieuwe Schertkluk. Het komend jaar daalt de koopkracht met gemiddeld een half procent. En de werkloosheid loopt op tot 9,25 procent. Dat blijkt uit de doorrekening van het CPB van de kabinetsplannen die op Prinsesdag worden gepresenteerd. RTL Nieuws heeft de cijfers in handen gekregen. En daaruit blijkt verder dat de economie in 2014 groeit met 0,5 Het begrotingstekort komt ondanks de extra bezuinigingen uit op 3,3 En dat ligt boven de Europese norm. Bij een serie bomaanslagen in Irak zijn zeker 48 doden en ruim 150 gewonden gevallen. Er ontploften autobommen in zeker zeven steden, waaronder Hila, Iskandaria en Bagdad. Vooral Shiite waren het doelwit. Dit jaar zijn in Irak zeker 5000 mensen bij aanslagen om het leven gekomen.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 En vanavond wakker de wind ook nog even flink aan uit het zuidwesten. Vanavond aan zee hart het stormachtig, windkracht 7 tot 8 en ook aan zee windstoten mogelijk tot zo'n 80 km per uur. Vannacht trekt de regen naar het oosten weg en vanuit het westen klaart het dan op. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen begint de dag droog. Het is dan wisselend bewolkt, maar in de loop van de dag ontstaan er buien, de meeste in het noordwesten en noorden van het land en bij die buien kan ook onweer voorkomen. En verder is het morgen koud met een maximumtemperatuur van 13 à 14 graden. De wind waait uit het zuidwesten, is matig windkracht 4. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. En dinsdag krijgen we ook weer regen. Dat trekt dan een kleine depressie over het land. En ook blijft het dan koud met ongeveer 14 graden. Maar de tweede helft van de week, dan wordt het wat droger en ook minder koud. Awb verkeersinformatie files op de A9 richting Amstelveen... bij knopend Raasdorp, 3 kilometer. A12, de Haag-Utrecht, bij knopend Lunetten, 2 kilometer. A13, de Haag-Rotterdam, voor knopend Plein-Polderplein, 2. En op de A15, van Nijmegen naar Gorkum, bij knopend Deil, 2 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Sprinten in de straten van Madrid, Sebastian Timmerman. De laatste kilometer, een bocht, 180 graden terug. Uh, iedereen komt er gelukkig goed doorheen, door die lastige bocht. Er zit dadelijk nog wel een knikje in. Maar wie of wie gaat deze laatste etappe winnen? Of komt er nog weer een uitval? Ja, er komt nog weer een uitval. Aan de binnenzijde tussen het hek en het Argos treintje... is dat Juan Antonio Flecha, denk ik, van Argos -Simano die het nog of van vacansoleil DCM, die het nog probeert. Even de drie renners die nog over is uit die ploeg. Maar de Spanjaard Flecha gaat het niet redden, geeft nu af... Die Stuurt naar het uh, midden van de weg. En dan wordt er gekeken door Argos. De ploeg van uh, Nikias Arendt. En uh, Orika Greenheads neemt het uh, hef nu in handen. Zij hebben dus Michael Matthews als goede sprinter. Tyler Ferroir zit daar. We zien ook Edvard Boasson hagen zitten. En dan wordt er aangegaan door uh, Argos Shimano. Met uh, Jansen van Rensburg. De Zuid-Afrikaan. Hij gaat de sprint aan. Met uh, Nikias Arendt in zijn wiel. Matthews die komt. Er komt ook nog een van de Belkin-man omheen. Is dat Tanner of is dat Wagner? Moeilijk te zien. Nu moet uh, Arendt komen. Nu moet Nikias aankomen. komen, maar Michael Matthews zet aan. Matthews zet aan, de Australië. Michael Matthews. Gaat hij hier weer winnen? Ja, het is Matthews voor Farrar. En ik denk Nikias Arendt op de derde plaats. En nu komt ook een beetje in de buik van het peloton... Chris Horner over de streep heen gereden in de rode trui met de armen los. Christopher Horner, de Amerikaan, wint de Ronde van Spanje. 41 jaar en 327 dagen dus oud. We herhalen het nog maar een keer. Is de de eindwinnaar van de Vuelta 2013. En de laatste etappe, die wordt dus gewonnen door Michael Matthews. De enige sprinter die kan zeggen dat hij massasprints heeft gewonnen in deze Vuelta. FC Utrecht RKC, Arman Afsaroglu nog steeds 2-0, voorsprong voor SC Utrecht. De tweede helft twee minuten geleden van start gegaan. Eén wissel aan de kant van RKC Waalwijk. De man van de fout bij de 2-0, Michael Lamey. Hij heeft het veld verlaten voor hem in de plaats... Uh, die andere rechtervleugelverdediger in de selectie van uh, coach Erwin Koeman. Apau, Mitch Apau is in de ploeg gekomen bij RKC. Terwijl uh, Jan Seda voor RKC nu de bal heeft en uh, de bal heeft uitgegooid... naar die Apau nu in balbezit. En dan uh, probeert de diepe man te vinden voor in RKC. Dat dus hoop niet terug te kunnen doen in die tweede helft... nadat het uh, ...in de eerste helft op een 2-0 achterstand is gekomen... ...door twee doelpunten van die Belgische spits. Steve de Ridder, overgekomen van Southampton in deze zomer... ...naar de FC Utrecht en die heeft zijn draai al snel gewonnen. Want hij heeft inmiddels al vier keer gescoord... ...voor de ploeg van Jan Wouters en is daarmee clubtopscorer. Terwijl RKC nu de bal heeft, halfwege de helft van FC Utrecht... ...met aanvoerder Sander Duits, de man van de fout bij de 1-0. Duits geeft de bal nu naar de linkerkant, naar Remy Amieu... ...die moet voorzetten en zoekt dan Mikael Tavares... ...die Senegalese International, die zijn eerste wedstrijd speelt... In de ploeg van RKC. Maar die kan niet aan de bal komen. Utrecht kan daaruit verdedigen. Waardoor Amieu nu de ingooi voor RKC mag gaan nemen. Aan de linkerkant van het veld. Westen tussen Utrecht en RKC. De laatste elf keer dat deze wedstrijd hier in Utrecht op het programma stond. Won Utrecht ook elf keer. Dus dat zijn cijfers waar RKC maar weinig vertrouwen uit kan putten. Als ze nog hopen iets terug te doen in deze tweede helft. RKC nu met schet halverwege de helft van Utrecht. Maar die kan niet schieten op doel. Waardoor Utrecht kan overnemen. Even een tikkie terug uh, speelt. En dan aan een nieuwe aanval kan gaan werken na 48 minuten voetbal. Utrecht leidt comfortabel tegen RKC met 2-0. Langs de lijn. Wat is 0 eindspeel? de Cristiano Ronaldo. Wat een goal. Buitenlands voetbal. Barcelona aanstaande woensdag de tegenstander van Ajax in de Champions League... moest alle zeilen bijzetten om Sevilla van zich af te houden. In de vierde minuut van de blessuretijd zorgde Alexis Sanchez voor de bevrijdende 3-2. Verdediger Jordi Alba viel al na 15 minuten uit met een spierblessure... en zal tegen Ajax niet inzetbaar zijn. Barcelona deelt de koppositie cool met Atletico Madrid... dat ook de maximale score heeft van 12 punten uit vier wedstrijden. Haar rivaal Real Madrid verspeelde zijn eerste punten van het seizoen... bij bij Villarreal door een 2-2-gelijkspel. Opbeurend nieuws was dat uh, Garrett Bale in zijn debuutwedstrijd de score opende... En ook de andere ster, Cristiano Ronaldo, kwam tot score. De Portugees heeft zijn contract met de Madrilene verlengd tot 2018. Volgens Spaanse media is zijn jaarsalaris verhoogd naar 17 miljoen euro... waarmee hij een van de best betaalde voetballers ter wereld is. AC Milan, dat in de Champions League in dezelfde pool zit als Ajax en Barcelona... speelde in de Serie A met 2-2 gelijk tegen Torino. Hier werd het punt pas in de zevende minuut van de blessuretijd veilig gesteld. Mario Balotelli scoorde vanaf de penaltystip... Napoli gaat aan kop met negen punten uit drie duels. Atalanta werd met 2-0 verslagen. AS Roma kan morgen op gelijke hoogte komen, als wordt gewonnen van Parma. De topper Inter Juventus eindigde onbeslist, 1-1. En de vierde ploeg in de pool van Ajax is Celtic. De Schotse kampioen won met 3-1 bij Heart of Midlothian. Twee clubs uit Londen gaan aan de leiding in Engeland. Arsenal en Tottenham hebben allebei negen punten uit vier wedstrijden. Bij Tottenham scoorde Sigurdsson beide goals... in het met 2-0 gewonnen duel met Norwich City. Eén van die treffers werd voorbereid door oud Christian Eriksen... de uitblinker van het veld. Manchester United kreeg pas in de slotfase Crystal Palace op de knieën. Het werd 2-0 met een treffer van Robin van Persie vanaf de penaltystip. Morgen komt Liverpool in actie, de enige ploeg in de Premier League zonder puntverlies. Bayern München won eenvoudig met 2-0 van Hannover 96... en blijft daarmee in het spoor van koploper Borussia Dortmund dat HSV met 6-2 versloeg. Verschil tussen beide teams is twee punten. Bayer Leverkusen staat daar weer een punt achter. De nummer 3 versloeg Wolfsburg met 3-1. Vanmiddag kwamen twee middenmotors in actie, Hoffenheim... Versloeg Borussia München Gladbach met 2-1. In België gaf Standard Luik haar sterke competitiestart een vervolg met een 4-2 zegen bij Oostende. Michi Bachuri was de grote man met drie treffers. Standard is na zeven wedstrijden nog steeds zonder puntverlies en heeft een voorsprong van vier punten op Club Brugge, dat Lierse SK met 4-1 versloeg. Ook landskampioen Anderleg boekte een ruime zegen: 5-0 op KV Mecht.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 Some ladies out there, nobody that seems to care, and no beauty queens out there. There's just a waiting list. Take stare straight through the room. We all give away our goods too soon, and we're Raccoon took a hit. FC Utrecht begon het seizoen hartstikke slecht. Maar zo langzamerhand klimmen ze lekker op, eh, Arman? Zeker. Het, ze gaan een op weg naar hun tweede overwinning van het seizoen. Hier in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. 2-0 de voorsprong voor Utrecht. Twee keer Steve de Ridder. Twee weken geleden speelt Utrecht 1-1 gelijk tegen koploper Pek Zwolle. Maar de wedstrijd daarvoor wonnen ze. En daardoor is, heeft de ploeg van Jan Wouters de weg hm. omhoog gevonden, lijkt. We herinneren ons allemaal nog wel die 6-0 nederlaag... in het begin van het seizoen uit bij Twente. Maar Utrecht lijkt daar dus voldoende van hersteld te zijn. En dat terwijl er toch nog heleboel spelers bij Utrecht alwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan Mulanga, aan Duplan, Ruiter, Sarota. Het is een lang lijstje van de gun. Ze zijn allemaal nog niet bij. Maar ook zonder die spelers is Utrecht veel sterker dan RKC op Waalwijk. Als we 55 minuten gespeeld hebben hier in gewaard En Utrecht dus met 2-0 leidt. RKC kan daar nog maar weinig tegenover stellen na 10 minuten in de tweede helft. Nog geen mogelijkheden gezien. Het was Steve de Ridder voor FC Utrecht. Die wel weer een kans kreeg. Steve de Ridder, de man van de wedstrijd tot nu toe. Maar hij schoot de bal voorlangs. De goal van de Tsjechische doelman van RKC, Jan Seda. Utrecht nu in balbezit. halverwege de heige helft met Kai Herings. Speelt de bal rustig breed op Timothy de Rijk. De andere centrale verdediger. Utrecht maakt geen aanstalt om heel veel haast te gaan maken. Hoeft natuurlijk ook niet. De ploeg leidt met 2-0. Nu misschien via de Ridder aan de rechterkant van het veld. Maar die bal wordt via Remy Amieu over de zijlijn gespeeld. Waardoor Utrecht kan ingooien na 56 minuten. En Utrecht leidt ook tegen RKC met 2-0. Goeie paal, mooie goal! En er wordt hier ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. En die goal! Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met Heerenveen tegen FC Groningen bij rust 0-1, eindstand 4-2. 0-1 door Van der Velde, 1-1 door Wildschut, 2-1 door Optiekba, 2-2 door Kappelhof, 3-2 door Finn Bogasson en 4-2 ook Finn Bogasson. Het was een enorm spektakel in Heerenveen met drie rode kaarten. De eerste was voor Timo Letschert die een onbesuisde sliding maakte. Toch vond Groningen trainer Erwin van der Looy het geen rode kaart. Nou, ik vond het was een stevige sliding, maar absoluut voor de bal. En je ziet ook dat hij de bal raakt, dat de bal geblokkeerd wordt. Dat hij zijn been op de grond houdt. En uh, ja, als ik na de wedstrijd van Slagveer hoor... dat hij uh, zegt, ik ben niet geraakt. En dat ik van Van Basten hoor van, ik vond het geen rode kaart. Ja, ik vond het ook absoluut geen rode kaart. Maar uh, hij is wel gegeven. Ja, volgens Van der Looij vonden ze dus zelfs bij de tegenstander... geen rode kaart. Dan maar even luisteren naar Van Basten zelf. Het was, het was wel een beslissing die uh, uiteindelijk best wel zwaar was. En uh, ja, ons uh, duidelijk het voordeel uh, gaf. Maar ja, uiteindelijk is de wedstrijd gaan lopen. En er zijn nog allebei andere dingen gebeurd. Dus het was niet beslissend. De trainers zijn het er dus over eens... maar scheidsrechter Danny Makkali is zeker van zijn zaak. Wat ik zag was dat hij op buitensporige inzet... hoge snelheid uh, een tackle inzet. Waarbij ik uh, van mening was dat er gevaar opleverde voor de tegenstander. Voor mij geen ene twijfel, uh, rode kaart. Overigens waren er ook nog rode kaarten voor Dijks van Heerenveen... en Sherry van Groningen. Tot nu toe uh, levert elke thuiswedstrijd van Heerenveen spektakel op. Ook Van Basten blijft genieten. AZ thuis.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 Het was geweldig, Dionne. We hebben genoten, hè? Knots, Sa kijk. Samen zeg maar met de golf kijk. hebben we heerlijk genoten van deze wedstrijd. Ja. AZ go at the Eagles. Rust 1-0, eindstand 3-0. 1-0 Johansson, 2-0 Elm, 3-0 Berghuis. Het duurde erg lang voordat AZ de wedstrijd wist te beslissen. Pas in de negentigste minuut viel de 2-0. Toch vindt trainer Gertjan Verbeek dat zijn ploeg een goede wedstrijd speelde.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 Erik Valkenburg speelt dit seizoen voor Goa Eagles... maar staat eigenlijk onder contract bij AZ. Het deed hem onverwachts veel om tegen zijn eigenlijke werkgever te spelen. Het was toch bijzonder om hier eventjes terug te zijn. En, uh, ja, blijkbaar heeft het zoveel indruk gemaakt dat ik uh, zelf ook niet goed speelde. Uh, ik heb mijn best gedaan, maar het was niet genoeg. Uh, ja, uh, het team uh, kon ook niet genoeg afdwingen. En, uh, ja, uh, ik was daarvan het voorbeeld. Dan gaan we naar NEC tegen Feyenoord. Ruststand 1-1, Eindstand 3-3, 0-1 door Immers. 1-1 Stefanik, 1-2 Boetius, 2-2 Paulson, 3-2 Stefanik en 3-3 Martins Indy. Feyenoord weet opnieuw niet te winnen in een uitwedstrijd. Volgens trainer Ronald Koeman had zijn ploeg dat vooral aan zichzelf te wijten. Nou ja, kijk naar de Kools, dan denk ik dat dat voldoende aangeeft waarom uiteindelijk je deze, deze wedstrijd niet wint. Want. We hebben genoeg aanvallen gehad, we hebben genoeg kansen kunnen creëren. We maken drie calls, maar je geeft twee keer heel knullig en heel snel een, een voorsprong weg. Maar nou ja, dan mag je uiteindelijk nog blij zijn met een punt, uh, omdat je pas op het einde de 3-3 maakt. Bij Feyenoord kwam Jean-Paul Boetius in de tweede helft in het veld. De buitenspeler was maanden uitgeschakeld door een knieblessure. Hij bekroonde zijn invalbeurt met een doelpunt. Lek ziet me lopen, geef hem me mee. En in één aan, aanname ben ik langs van Eide... En... Ik blijf heel cool voor de goal. En ja, uiteindelijk Ik denk dat de keeper denk ik, niet precies wist waar zijn goal was. Want de bal was uiteindelijk ja, wel langzaam, maar door het midden eigenlijk. En ja, hij gaat erin. En zo de 2-1. Maar het mocht niet baten. Nee, het mocht inderdaad niet baten voor Feyenoord. Want de wedstrijd eindigde dus in 3-3. Een mooi begin voor de nieuwe NEC-trainer Anton Jansen. Die heeft nog maar een paar keer met een volledige selectie kunnen trainen. Donderdag zijn we compleet geworden... Dus dat is eigenlijk vrij kort. Nou, als ik zie hoe we gespeeld hebben, met zoveel inzet en, uh, uh, en met het publiek erachter... Nou, dan, uh, dan ben ik daar heel tevreden mee. Ook omdat we twee keer terugkomen van een, uh, van een achterstand. Nou, dat, uh, dat tonen we prima veerkracht mee, dus daar ben ik heel tevreden over. Hugo, wat zou er door het hoofd van Ronald Koeman gaan nu? Nou, ik bespeur uh, geen wanhoop, maar uh, berusting. En misschien kun je wel stellen dat het eigenlijk nog erger is. Mm -hmm. Hij heeft natuurlijk al zijn spelers ontzettend hard aangepakt... aan het begin van het seizoen. En ja, dat kun je niet blijven doen. Maar het is ook wel verbijsterend dat uh, spelers... die in het Nederlands elftal het redelijk tot goed doen... ja, week in, week uit falen. De Vrij begon vandaag nou in de tweede minuut met een knoert van een fout. Hij heeft dan uh, de het geluk dat het goed afloopt. Maar uh, ja, het ziet er rommelig uit achterin. Uh, Feyenoord heeft echt verzuimd om weer de aansluiting uh, te vinden. Met de rest. Ja, het is een uh, ontzettend slecht begin hoor. Van ja, Feyenoord. Maar als, en... je, als je zo kijkt naar die selectie, dan kan het toch bijna niet zo zijn dat het zo doorgaat. Dan moet, daar moet wel een. Een stijgende lijn komen. Nou, ze krijgen nu Bakkal erbij. Hè? Ja. En, uh, ja, want dat is rond. Hè? Die, die komt ja, terug. die komt zeker bij. Die zit voor volgende week bij de... We gaan even schakelen, want er is een doelpunt gevallen. Volgens mij Armal. Ja, 2-1. RKC Waalwijk komt terug in de wedstrijd uh, tegen Utrecht. Het is Remy Amieu, de linkervleugelverdediger. Die uit een uh, vrije trap van een meter of 18 de bal uh, door de muur schiet. En die bal zo uh, achter uh, doelman Jeroen Verhoeven krijgt Amieu. Die trapt omlaag. En uh, de muur springt. En de bal gaat dus door de muur heen. Of onder de muur door eigenlijk. Het is niet Sander Duits, die man de aanvoerder. Die meestal de vrije trappen neemt voor RKC. Hij ziet, maar in dus. Hij, Hij ziet er niet goed uit. Hij ziet er niet goed uit. Nee, Hugo, thuis, Verhoeven ziet er niet goed uit. Maar goed, Verhoeven ziet er niet vaak heel goed uit, Hugo. Dat moet jij ook toegeven. Maar goed, amieus scoort dus, 2-1. En RKC doet nog mee in deze wedstrijd dus tegen Utrecht. Ja, we waren bij Feyenoord gebleven. Ja. Bakal komt erbij, die zit volgende week bij de selectie. Dat zal waarschijnlijk immers de plaats kosten. Nou, Boetius viel hartstikke goed in. Aanvallend is natuurlijk uh, het probleem niet zo. Ze he. hebben nu ook meerdere mensen die kunnen scoren. Want Boetius maakt wel eens een doelpunt, Bakal. Dus de, de, de druk om niet alleen op pellen te liggen. Maar ja, die defensie, het is echt om wanhopig van te worden. Overigens, ik heb gisteren weer uh, onze vriend Mokotjo zien schitteren bij Zwolle. Je vraagt je toch echt af uh, wat Koeman heeft bezield om die te laten gaan? Hm. We gaan verder met het overzicht. Um, rode JC Nak rust 1-1. Eindstand 1-5. 1-0 Donald. 1-1 Kwakman. 1-2 Hooi. 1-3 Seuntjes. 1-4 Pirica. 1-5 Sarpong. Een rode kaart was er voor de Moesje van Roda. Na 6 wedstrijden eindelijk de eerste overwinning voor Nak: een enorme opluchting voor Roda-speler Mats Seuntjes. Ja, absoluut. Uh, tuurlijk. Als je de eerste overwinningen uh, nu, nu pas boekt, eigenlijk, ja, dan, uh, dan geeft het wel een oplichting en een uh, waardering voor uh, wat je al die weken doet. Je snakt natuurlijk wel naar de overwinning, want ja, zonder overwinningen, uh, daar doe je het alles voor. En uh, gedurende, gedurende deze week en ook die weken daarvoor, die uh, werkt niet voor niks, zeg maar. Dus het uh, is dus wel fijn dat we, dat we nu hebben gewonnen. Rode had duidelijk een off-day. Kees Luiks wijt dat aan de instelling van zijn ploeg. Als je kijkt naar... Uh... Maar hoe Nak de wedstrijd inging en hoe wij de wedstrijd ingingen... Vind ik, vond ik een verschil. een Verschil in agressiviteit. Ja. Dat zijn vaak, wordt vaak gezegd. maar uh, dit, dit, dat vond ik, ja, ik, ik zag hoe Nak uh, ons wilde afjagen. Het was agressief en vol overtuiging. En dan nog hebben ze niet beter gespeeld uh, dan ons aan de bal. Maar daar, uh, daar vallen wel de doelpunten uit uiteindelijk. Gaan we nog even naar de wedstrijden van gisteravond. Ajax tegen Pexwolle. 2-1, 1-0, Serrero, 2-0, Van der Werf. Eigen doelpunt was dat. En 2-1, Gravenbeek. FC Twente PSV, 2-2, 1-0, Egan, 1-1, Weenaldum, 2-1, Promes, 2-2, Depay. En dan Cambuur tegen Herakles werd 2-0 gisteravond. 1-0 door Hemmen en 2-0 naar Davidson. Eigen doelpunt. En oh ja, Ado Den Haag-Vitesse werd afgelast. De stand in de eredivisie. Bovenaan Pek Zwolle met 6 gespeeld 13 punten. Op de tweede plaats PSV met 6 gespeeld 12. Op de derde plaats Ajax, 6 gespeeld 11 En FC Twente Volk met 9 uit 6 wedstrijden. Onderin Feyenoord met op de twaalfde plaats met 6 gespeeld 7 punten. 16e um, plaats Nak, 6 gespeeld 5, goed geklommen. 17e plaats Ado Den Haag. 5 gespeeld 3, maar die hebben nog een wedstrijdje te goed. En. 18e plaats, NEC, 6 gespeeld, 3.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 You don't have to stay van Douwe Bob. We gaan in deze uitzending nog één keer kijken bij FC Utrecht tegen RKC Armand. Ja, 68 minuten gespeeld inmiddels hier in Utrecht. En 2-1 de voorsprong nog steeds voor uh, Utrecht. RKC een minuut of vijf geleden dus langzij gekomen via Remy Amieu. Vrije trap uh, door het midden, onder de muur door. En uh, Verhoeven, de doelman van Utrecht, die uh, zag dat niet helemaal aankomen. En uh, moest dus vissen voor de eerste keer vanmiddag. staat 2-1 en RKC heeft uh, vleugels gekregen van die goal lijkt het wel. Want net kreeg Braber een opgelegde kans op de gelijkmaker. Maar hij schoot uh, voorlangs na goed doorkoppen van Joachim. Goeie kans was dat hoor voor uh, Robert Braber. Nu uh, Utrecht in het Bal bezit, maar die bal wordt ingeleverd al snel bij RKC, dat weer uh, naar voren kan gaan denken. De wedstrijd die in de tweede helft uh, nogal slaapverwekkend was geworden, moet ik eerlijk zeggen. Maar door die goal van Amieu... wordt het dan toch nog spannend in die laatste 20 minuten van deze wedstrijd. We hebben nu bijna 70 minuten gespeeld, dus en Utrecht leidt met 2-1 tegen RKC. En u kunt deze wedstrijd FC Utrecht tegen RKC Waalwijk blijven volgen in het Radio 1-journaal en later ook in studio Itzarda. Wij zijn uh, aan het einde gekomen van deze laatste langs de lijn. Hugo, ik heb uh, begrepen dat jij samen met Henry Schut uh, de Theo Komen Award in het leven hebt uh, geroepen. Klopt. Ja. ja. Um, voor een, een, een, een, een mooi radiofragmentje. Nou. Een karakteristiek momentje dat zou... appelleert aan de grote Theo Komen. Wat zou jij vandaag? Nou, wat is volgens jou het woord dat het vaakst <laughs> ja. is? Zullen we Zul het maar laten horen gewoon? Laten we het maar laten horen. Ja, het is een knotsgekke wedstrijd. Het is een knots, knots, knotsgekke wedstrijd. Knotsgek, dat zei Heen Kok een keer of drie vandaag. Ja, je kan het ook wel dertig keer zeggen. <laughs> een knotsgekke wedstrijd. Maar eigenlijk het meest knotsgek was natuurlijk uh, het golf. Ja, luiten. ja Joost, luiten, wind, het kalem open. Prachtig. We kregen er echt kippen wel van. Ja. Uh, het enige waar we nu niet aan toe zijn gekomen is het uh, wereldkampioenschap bommetje. Nee, wereldkampioenschap, bommetje. Maar dat kan toch volgende week ook, wat dat weer Elke week wel ergens een WK-bommetje. Ja, deze week is het in Spanje. Vorige week was het in Frankrijk. Ja. Dus uh, dat doen we uh, volgende week. Dan, we dan is, dan is Henry. Henry weer terug. Dan is Henry weer terug. Die weet daar alles van. Uh, dank voor het luisteren. Uh, dit was Langs de Lijn van zondag 15 september. Ik wens u een prettige avond. Komen. omdat ze goedkoper kunnen werken dan in Nederland is toegestaan. De ene Roemeen heeft er al geen zin meer in. Maar de ander zegt: win er maar aan. I know that some approval is. Straks tussen 7 en 8 in bureau buitenland. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Weet je wat het is met werken in Drenthe? Ik geniet nog steeds als ik visites rij. Alsof ik permanent met vakantie ben. Zo mooi is het hier. Ik ben Nicolette van der Ven, huisarts. Bekijk mijn filmpje op drenthe.nl slash proefwerken. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt. Lexens groeit omdat onze mensen groeien. Dat kan alleen omdat Lexens een inspirerende werkomgeving biedt... aan advocaten en notarissen die echt van elkaar leren. In de overtuiging dat alles wat niet groeit, krimpt. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Ervaar zelf hoe het is om in de zorg of als huisarts te werken in Drenthe. Kom op 1 en 2 november proefwerken. Kijk op drenthe.nl slash proefwerken. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar lexens.com. 77% van de mensen met een tablet gebruikt deze tijdens het de televisie kijken. Nu hoor ik u denken. Wat kan ik daarmee? Direct in contact komen met kijkers bijvoorbeeld. Want met de app Ster Extra voeg je interactie toe aan je tv-commercial. Dat is nog eens een kans. Ster versterkt je televisiecampagne. Meer weten? Kijk op ster.nl. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180! De sport om te winnen. Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op Toto.nl. Toto, voorspel en win. Ja, ja, ja, het is het doelpunt. Dit is Radio 1.